De Deel Twaalf. Weer. Oh, John! Ah, alles is goed, ma. Alles is helemaal oké. Okay. Is het echt goed, jongen? Oh, kom hier. Kom bij je moeder. Nou heb John de mazzel dat de kid niet uit kan maken... dat hij iets met het valse geld van doen heeft. Oh, jongen. En dat die man die, die in de gracht heeft geflikkerd... zijn aanklacht heeft ingetrokken. Maar die jongen... Gokken en dan ook nog met vals geld door het zooien. Ik ben zo blij. Zelfs een blinde kind aanzien komen dat hij binnenkort weer tot zijn nek in de stront zit. Kijk eens. Oh, je hebt gebakjes meegenomen. Oh, lekker. Bel je vader. Hij maakt zich zulke zorgen. Ja, hallo. Pa, met mij. John. Hey, ik ben weer vrij eigenlijk aan de hand allemaal, joh. Ja, nou niks. Uh, niet nadat hij vader heb ingetrokken. oh ja? En maar waarom heeft hij dat gedaan dan? Uh, ja, dat heeft Cor niet gezegd. En, en was er nog meer wat hij wilde weten? Wat? Wie? Cor? Ja. Uh, nee, nee, nee. Nee? Ja. Dus hij heb je alleen maar gepakt omdat jij een man in, in de gracht hebt gestolen, om Dat was alles. Ja. Drijgel. Hé, <laughs> <laughs> hey, welkom ja, ik spreek je later. Zo'n ruimte knapt er wel van op. Vind je niet? Ja, net als een vrouw. Ja, smeer een lippenstift op en ze worden sexy. Ja, ja. Lippenstift? Ja. Nee, ja. doet Niet nee, nee, nee. Nee, ik zie er niet meer uit. Uiterlijk wordt zwaar overschat, weet je niet? Nou, iedereen wil toch altijd op zijn mooist zijn? Mooi is een kwestie van smaak. Oh. De een houdt van slank, bevallig, mooie ogen, strakke billen. Maar ik, ik hou wel van het mollige, van een stevige, volle ja, kont. Die wil en... niet bewegen Als een koe. Nee. nee. nee. Ja. Hou op, jezus, je bent niet wijs, man. Nee, ik zeg alleen maar dat mooi zijn een kwestie van smaak is. Ja. Dat we nu slanke bevallige vrouwen met lang haar zoals jij mooi vinden, is omdat we dat hebben afgesproken met elkaar. Oh? Ah, dus jullie hebben dat afgesproken met elkaar? Dat ik mooi ben. Ja. Hm? Uh, ja, die afspraak is gemaakt, ja. Ja, en uh, daar hebben jullie een vergadering voor belegd. Ja, en iedereen was voor. Ja. Nou ja, op één na dan. <laughs> Ik zal je eerlijk zeggen, Aad. Die John, hij kent goed met de jongens overweg. Ja. Hij heeft een goede babbel. Mm -hmm. Hij kan zelf ook een paar fijne tikken uitdelen en toch... Ja, hij heeft geen gezag, hè? Hij heeft geen gezag, dat is het. Ja, ja toch, ik wil die gast aan me binden, begrijp je? Oké. Okay. Wanneer gaan we er nou tegenaan? De echt tegenaan? We bouwen het rustig op, Roodje. Het moest is als die krakers in de fout gaan. Dat iemand met flessen gaat gooien of zo. Kijk, dan hebben zij het uitgelokt. <laughs> Geduld is een schone zaak. Het heb allemaal niet zo verhaast, man. Hé, hey, Aard, Peter. Hé, hey, jongetje. Hey. We hadden het net over je. Je hebt het goed gedaan met die krakers. Ja, dat ging wel goed, ja. Maar vanochtend had ik de politie aan de deur. Oh? Ja, ik moest mee omdat ik die vent in de gracht had geflikkerd, weet je, man. Ja, maar het kwam erop neer dat ze wilden weten waar ik die valse flappen vandaan had. En? Wat heb je gezegd? Ik? Ja, niks. Nou, wat is het probleem dan? He? Ze kunnen je toch niks maken? Dat is nou het mooie van die neppers. Kijk, je kan altijd zeggen dat je het zelf ook niet wist. Ja, maar ik begrijp wel dat John gestrokken is. He? Een kind aan de deur is altijd kloten. <laughs> ik ga toch de buren weer praten. Hmm. Zeg John, je bewaart die neppers toch niet thuis, hè? Ja, waar moet ik dan mee? Ja, in de pikaal soms. Mijn vader ziet me aankomen. Hey heb jij nog wat ruimte over in de Willemstraat? Wel, ja, je plek zat. Ja, als Hier. ze die dingen bij je thuis vinden, Weet. dan ben je goed te lul. Kleine, He? Geef je de sleutels? Ja. Kun je jij geredden? Ja, dat is mooi van je, man. Session, je bent een gewaarschuwd man, hè? Wat bedoel je? Nou, ze houden je in de gaten. Kijk een beetje uit waar je die papieren rondstrooit. Nou, dat is toch mooi zo'n eigen, hè? Mm -hmm. Het is waanzinnig kwetsbaar totdat je hem in een pan met water gooit. Mm. Geef mm. mij het zout eens. Je zal zien dat het met onze groep net zo gaat. Ja. Dat hoop ik dan maar. Er lopen nog te veel rond die denken dat het allemaal vanzelf gaat. Je wandelt een pandje binnen, je zegt dat het gekraakt is en het is van jou. En dat die knokploeg op bezoek is geweest zijn ze al lang weer vergeten. Maar ze waren toch allemaal eens met je plan? Dat wel, maar stel dat het werkt. Dat is nog niet gezegd. Tuurlijk wel. Nee, stel dat het werkt, wat dan? Dan hebben we echt nog niet gewonnen. We moeten nu al nadenken over wat er daarna moet gaan gebeuren. Je moet je tegenstander altijd twee stappen voorwezen. Jawel, mon general. Mm -hmm. mm -hmm. Misschien zou ik wel trainingen moeten organiseren. Karate of zo. Je ja, ken ik de winkeltjes toch helemaal niet? Ja, laten we even dit straatje lopen. Ja, maar waarom kennen we nou niet gewoon lekker in Nee, oh, ja, Nou, net hier even niet zeiken nou, ja. Zeg, meneer pruis zo praat u niet tegen een dame, hè? Oh, sorry, hoor. Sorry. Ja, maar ik heb me niet laten pakken bij de kleine nier, hè? Oh, ja. Eén versterker, twee boksen en een cassettendek. Dat maakt samen 476 euro. Ja, ja. Uh, contant. Ja, uh, dan krijgt hij 48. Dat is dan 124 gulden, 75. Nee. Ja, kijk eens, alsjeblieft. Wilt u er nog een extra overhemd bij? Uit dat is dan 124,75. gulden, 75. Ja, uh, dankjewel. Dankjewel, hoor. Dat is dan 233... Nee. ja, die krijg je Oh, en, en mag ik die nog? Die? En die daarboven? 112 gulden. 224 gulden. Ja, doe maar. Oh. Het land is in het traai. Ja, Hoeveel het? heb je alweer? Hey, kijk eens, alsjeblieft. Wat ga je nou met al die spullen doen, John? Ja, dat verkoop ik gewoon weer. Mijn vader wilde dat ik onafhankelijk zou zijn. Je vader? Ja. Oh, Hij is echt grandioos. Echt waar. En je kan ook echt met hem praten. Is hij rijk? Ja, dat denk ik. Hij stuurt me iedere dag een envelop met 25 gulden. Wat? Iedere dag? Mhm, mm vindt hij leuk? Leuker dan één keer per maand, een paar honderd. Ah, zonde zonder van al die postzegels. Hé, hey, en de jouw? We moeten hier zo naar rechts. Ja, vertel even. Hé. Hey. We nou ik voor drie gulden de zak van 20 kilo. Nou, we hebben er 12 nodig. Ga weer op zee vissen dan? Nee, dat is voor een feestje. Maar toch niet om te eten, want dat ken je, hoor. Nee, nee, nee, nee. Nee, het is voor een kunstwerk. Of een broodmeelgebakken kunstwerk. Maar dat blijft toen niet staan? Nee, maar dat is ook niet de bedoeling. Nou, stuur me maar een foto en hier is de rekening. 36 piek, Fred. Meisjes. Harry, hey. Harry, hallo. Pruis, hallo. Uh, meneer Pruis, weet u eigenlijk dat wij het zo in onze blote kont ontiegelijk koud hebben? Ja, misschien moet je dan een klein beetje meer wiebelen, schat. Op en neer, heen en weer. Je kan beter wiebelen met warme billen. Ja, ja, maar je krijgt er wel lekkere harde knopjes van, van de kou. Hij <lacht> is een geintje. Ik zal een paar kacheltjes aan laten leggen. Nou, huppatee aan het werk, dames. Anders zal ik jullie persoonlijk een warme kont bezorgen. <lacht> Wat rood gaat hij hebben? Ja. Harry. Ja. Harry, niet oh, ik kom toch niet ongelegen? Kleine Frans, wat, wat moet jij hier, man? Ja. Ja, jij zoekt toch info over die uh, valse flappen? Hier ja, heb je twee geldjes. Ja, die rode Peter, die heeft een garage in de Willemstraat. En er schijnt een groot pak papier te liggen. Wat in de Willemstraat zei je? 33 Vier luiken, dat is wel voldoende, toch? Ja, dat lijkt me wel. Nou, die mailzakken nog omhoog. Hier, kom maar. Kom. kom maar. Hey, boor, help eens mee. Hm? Goed, oh, gaat het? Ja, wacht hier, ik pak hem wel even open. Als die luiken open gaan, moeten die zakken oh. helemaal leeggeschud worden. En nog een, een stukje. Een stukje. Ja. Mail moet goed verspreid worden. En dat gaat dat stelletje gekken tegenhouden. En we kunnen die zakken natuurlijk ook in zijn geheel naar beneden gooien, boer. Kom nog een, jongens. Er. Breek er vast wel eens een nek als je dat liever hebt. Nou, ik moet het oh. nog zien. Ik ben zo blij dat John weer thuis is. Oh, ja. Ik zat toch wel even in de rats. Maar ik zou ook wel willen dat je het met Freddy bijlegt. Ik mis die jongen zo. Ja, maar nou, wat wil je dan dat ik doe? Nou, dat je gewoon een keer met elkaar praat. Wil je dat niet voor me doen? Voor je eigen lieve kleine Greetje? Ja, natuurlijk, Mop. Voor jou doe ik alles. Weet je, ik wil gewoon weer eens dat we met z'n allen bij elkaar zijn. Zou hij nog wel naar de universiteit gaan? Mm. Denk jij? Mm. Zou hij al een meisje hebben, Har? Hé, hey, Har. Hé, nee, wat? Ik vraag je wat. Ja, nee, uh, sorry, uh, uh, wat? Wat is er, Har? Wat zit jij met je hoofd? Niks, gewoon uh, zaken. Uh, de piekhal, uh, die piep -show. Harry Pruis, nu zijn we al bijna 25 jaar getrouwd. <truid> en nou... Ik heb gehoord dat er valse flappen zijn op straat. En dan maak jij je druk, hoor? Ja. Harry. Nou ja, ik kan wezen dat John ermee te maken heeft. John? Als die jongen nog één keer in een cel moet zitten, dan neem ik jou dat hoogst persoonlijk kwalijk. Ja, ja. hoor je wat ik zeg? Hij gaat mij te veel met die Rotterdammer om. man? Ja. Je moet wel voorzichtig wezen, haar.